Uur. Door al negens met het NOS-journaal. De Woonbond heeft berekend dat zo'n 300.000 mensen in aanmerking komen... voor bevriezing of verlaging van de huur. Het gaat om mensen in een sociale huurwoning met een laag inkomen en een hoge huur. In december sloot de Woonbond het Sociaal Woonakkoord... met de koepel van woningcorporaties Edes. Daarin spraken ze af dat deze groep huurders gecompenseerd moet worden... voor de forse huurverhogingen van de afgelopen jaren. Vanaf vandaag kunnen mensen op de site van de woonbond controleren of ze in aanmerking komen. Honderden mensen hebben dat inmiddels gedaan. In Den Haag is het bestuur van een hindoe-school weggestuurd onder druk van de onderwijsinspectie. Dat meldt Omroep West op basis van anonieme bronnen. Het gaat om het bestuur van de algemene hindoe-basisschool. Samen met het bestuur zou ook een van de oprichters aan de kant zijn gezet. en zou zich schuldig gemaakt hebben aan fraude, diefstal, machtsmisbruik, vriendjespolitiek en intimidatie. Zo moesten docenten van hem verplicht loon afstaan voor busvervoer en wie weigerde werd weggepest. Ook zou hij een danslerares jarenlang niet betaald hebben en haar hebben bedreigd. Op het 24 oktoberplein in Utrecht is zojuist de tramaanslag herdacht. Om kwart voor elf was het precies een week geleden dat de aanslagpleger om zich heen schoot en drie mensen doodde. Op het plein werd twee minuten stilte gehouden en er zijn bloemen neergelegd. Vrijdagavond liepen in Utrecht meer dan 16.000 mensen mee... in een stille tocht voor de slachtoffers. Het Israëlische leger zegt dat Hamas achter de raketaanval van vanochtend zit. Die raket kwam terecht op een woning in een dorp ten noorden van Tel Aviv. Zeven mensen raakten gewond. Het is voor het eerst in jaren dat een raket vanuit de Gazastrook zo ver komt. Premier Netanyahu zegt dat Israël hard terug zal slaan. Het weer, vooral in het noordoosten en oosten, vallen een paar stevige buien. Maar soms is er ook zon. De temperatuur ligt rond 9 graden vanmiddag. In de loop van de middag neemt de buigheid wat af. En zwakt ook de wind af. Morgen in het binnenland nog een enkele bui. Verder wolkenvelden met soms wat zon. En het wordt iets warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is er van de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. En uh, waar komt het geld vandaan? Hadden we dat nog staan in een potje? Of, uh... Deels, deels. Het is uh, de bedoeling om het te financieren... uit een verhoging van de toeristenbelasting met 50 cent. Die is nu uh, 2,25 per nacht. Dus die willen we dan verhogen naar 2,75 per nacht. Is, is... En een ander deel komt uit de zogenoemde strategische investeringsagenda. Aha. En, en, en als ik dan kijk naar die toeristenbelasting... is dat in opzichte van andere uh, gemeentes... is dat nou veel wat wij uh, heffen aan toeristenbelasting... of valt dat eigenlijk wel mee en kan het nog een beetje omhoog? Nou, dat, dat valt mee. Al moet ik wel zeggen dat ze uh, ook in andere steden... wel met uh, soms een andere systematiek werken. Dus Amsterdam die uh, werkt bijvoorbeeld met een percentage per overnachting. Uh, maar in, in Haarlem uh, ja, varieert het ook. Die werken wel met een vast bedrag, maar dat varieert van... Uh, 2 euro per nacht tot een camping... tot 5 euro per nacht voor een hotelovernachting. Dus regionaal gezien uh, valt het wel mee. Hè, Is dat dan niet hoogstel? zo heel erg slecht? Klopt. Klopt. Nee, ik, ik, wij hoorden net van Floris hier van Hotel Hoogland... waar wij uh, altijd zitten met dit programma... dat er uh, wat uh, hotelmensen zijn... die een beetje gemopperd hebben over die verhoging. Maar uh, nou, uh, ik, ik denk... Uh, ja, ik ben natuurlijk geen, geen gast hier. Ik woon hier. Maar ik vind die 50 cent uh, per nacht... Op zich helemaal niet zo'n raar uh, verhaal. Floris, die, uh, die staat achter jou nu. En ik geloof dat Floris er ook wel iets over wil zeggen. Als, dat, uh, als je dat goed vindt. Wij uh, betrekken uh, Floris er even bij. Ja. ja dat is makkelijk. Hij is altijd in de buurt. Dat is het ja. voordeel. Maar goed. <laughs> ik, uh, ja, ik hoor in het dorp dat er toch uh, dan gemopperd wordt... van wij moeten de extra kosten van, uh, van een Grand Prix gaan betalen. En wij zijn dan collega's van mij of zo. En ik wilde als bijdrage in de discussie even zeggen... dat ik het een fantastische uh, uitdaging vind... om grote evenementen te kunnen faciliteren. Ook al zou die Grand Prix dan niet doorgaan. Maar je gaat van het circuit iets moois maken. Je maakt van Zandvoort maak je iets moois. Dus gewoon doen. Ja. Ik roep al honderd jaar... die toeristenbelasting bij ons, die 2,25, stelt niets voor... Vergeleken met ook. De, de, hoofddorp doet 5,5. Ja. En is Hoofddorp een toeristische bestemming? Niet echt. Ik dacht het niet. Ja, maar nee. misschien daarom dat het 5,5 is. Omdat het niet toeristisch is. Omdat ze veel hotels hebben. de. Dat is een ja. slimmigheid van de gemeentebestuur. En, uh, dus ik vind dat we het gewoon moeten doen. Dan blijft overend dat je natuurlijk uh, in het dorp. met elkaar wel moet kijken wat je met dat geld dan gaat doen. Ja. En daar hebben we een college voor. En een gemeenteraad. En ik heb er alle vertrouwen in. Ervaring van de laatste jaren ook. Dat daar natuurlijk allerlei richting wordt gegeven. Dus ja. we moeten die kans grijpen. Goed. Dat wilde ik even zeggen. Nou, dankjewel, Floris. Nou, even een bericht uh, van uh, iemand die dus uh, die ook waar zelf waar die ja. het over heeft. Goed. Nou, wethouder Verhey, dat was een, uh, was een ja, opsteken. Dat is, dat is uh, zeker een mooie, mooie opsteken. En wat er ook gezegd is natuurlijk, daar zit, dat, dat is waar. Zo zie ik dat ook. En um, het is ook nog eens zo, als je het specifiek hebt over die toeristenbelasting, nou, die hebben we ook al een aantal jaren niet verhoogd. Hè, dus het is alweer een jaar of vijf geleden dat die voor het laatst verhoogd is. Dus dat vind ik, ik vind het echt proportioneel om het zomaar te zeggen. En ik vind het ook wel fair dat de mensen die hier naartoe komen ook, dan daar ook nou ja, twee kwartjes aan bijdragen, om het zo maar te zeggen. Maar het gaat me vooral om de kans. Want ik geloof echt dat de Formule 1, als die hier naar Zandvoort komt, dat dat gewoon een enorme kans is voor Zandvoort. En daar willen we vol voor gaan. Ja. ja. En uh, dat geld dat dan wordt opgehaald eigenlijk bij de uh, logiesverstrekkers en de Toeristen. Bij de toeristen, ja. Waar gaat dat dan precies aan besteed worden? Wat is daar de bedoeling mee? Nou, we hebben eigenlijk een aantal uh, kostenposten benoemd... om het zo maar uh, te zeggen. Enerzijds willen we echt de, de bereikbaarheid van Zandvoort uh, verbeteren. Uh, een aantal jaar geleden hebben we een onderzoek laten verrichten... naar de haalbaarheid van uh, de Formule 1 in Zandvoort. Nou, toen bleek dat het... Uh, hartstikke haalbaar is, sterker nog, dat het, uh, dat het Zandvoort uh, ook 28 miljoen oplevert. Uh, maar toen is ook al wel gezegd, nou, de bereikbaarheid van Zandvoort is een aandachtspunt. En eigenlijk willen we dit ook aangrijpen om die bereikbaarheid van Zandvoort te verbeteren. En dat is nodig in het kader van de Formule 1. Maar het zou natuurlijk ook mooi zijn als we daar ja, wat meer structureel uh, verbeteringen door zouden kunnen voeren... bij nou ja, bijvoorbeeld evenementen of misschien zelfs bij woon-werkverkeer. Ja. Ja, als ik dan kijk naar de, de Zonvoortsalaan die eindigt in de binnenstad van, uh, van Heemstede. en de Zeeweg die eindigt in de binnenstad van uh, Bloemendaal-Haarlem. Um, hoe gaan we dat oplossen? Want dat blijft natuurlijk een bottleneck. Ja, dat klopt. En en daar hebben we ook goede gesprekken over hoor met onze buurgemeenten. En uh, ja, we, het is heel belangrijk om die bereikbaarheid te verbeteren. En de gemeenteraden van zowel Bloemendaal als Heemsteden hebben ook een uh, eerder al dit ja, vorig jaar moet ik zeggen, een signaal afgegeven van goh, uh, let op, uh, Zandvoort als die Grand Prix er komt, let dan uh, ook goed op de bereikbaarheid. Nou ja, en dat, uh, en die handschoen hebben we opgepakt. En daar zijn gaan we echt mee aan de slag. Ja, want je moet door die plaatsen heen. Voordat je dus op een snelweg ja. komt. Ja, zeker. Maar er zijn ook uh, alternatieve manieren om hier te komen. En, uh, de trein. Bijvoorbeeld aan de trein. Of dat je met een park-and-ride systeem uh, werkt. En het circuit heeft zelf al aangegeven... te willen gaan werken met combi-tickets. Dus als je hier slaapt... of als je met de trein komt... of met zo'n park-and-ride... dan uh, wordt dat gecombineerd met dat kaartje. En ik denk dat dat ook goed is... om juist eigenlijk die, de, ja, de, de bezoekersstroom wat meer te reguleren. En een ander punt waar we... Geld in willen steken. Ja, dat is wat wij noemen de side events. En dat is dus: ja, het evenement is de Formule 1, de race, om het zo maar te zeggen. Maar daarnaast willen we eigenlijk zorgen dat het dorp goed aangehaakt wordt en dat onze ondernemers en onze inwoners daar ook maximaal van kunnen profiteren. En daarvoor denken we van: nou, dat is ook belangrijk dat we dan daar ook ons geld in steken, zodat we wel ook echt eruit halen wat erin zit. Want dat het een enorme kans is, daar ben ik van overtuigd. Maar we moeten die kans ook wel met, twee, ja, met beide handen aangrijpen. Dus ja. zo'n situatie wat we in het verleden hadden... er kwam een grote stroom bezoekers van het circuit. En die werden dan naar de treinen geleid en die gingen het dorp niet in dat willen we dus nu juist wel nou ik, ik hoop eigenlijk dat iedereen nog veel langer blijft dan alleen voor die racedag, om juist ook te genieten van al het andere moois wat Zandvoort nog te bieden heeft want het circuit is heel belangrijk voor Zandvoort maar ons strand en de duinen en niet te vergeten het centrum ook dus als we dat uh, ja, als maatregelen kunnen uh, bedenken of evenementen kunnen verzinnen die juist dat combineert en waar we dus allemaal ook profijt van aansluiten, hebben zeg maar. dat, dat is wel mijn streven dat is een heel nobel streven. Ja. Vrij. <laughs> ik ben het er helemaal mee eens. Ja. ja. Dus, uh, en het is. Uh, ja, het, het is echt. Het voelt ook wel een beetje eigenlijk als, als nu of nooit, om het zo maar te zeggen. Van. Uh, het, uh, ja. We hebben nu een kans en uh, nou, daar moeten we vol voor gaan. Ja, ik las nog vanochtend even op Facebook dat uh, 31 maart is geen harde datum. Waar uh, de beslissing gevallen gaat worden. Dat was Jan Lammers die dat, uh, die dat vertelde. Um, maar ik las ook dat andere mensen al dachten dat alles al rond was qua financiering nou dan nog een setje van de gemeente erbij. nou ja want dat moeten we ook niet uh, onderschatten denk ik. dit is echt wel een heel belangrijk signaal wat we nu uh, afgeven. Ja. en uh, niet alleen richting de fom, de formule one management, maar ook wel richting andere, uh, ja, andere overheden en richting uh, onze buurgemeenten en uh, ja dat vind ik ook echt heel belangrijk dat we wel. Uh, het geeft ook aan dat, dat wij bereikbaarheid ook serieus nemen. en het geeft ook aan dat we er echt voor gaan. en de fom heeft eigenlijk al eerder aangegeven van nou, we komen alleen als we welkom zijn. Dus als een regering uh, zegt in een bepaald land van nou, we willen überhaupt niet, dan, uh, dan komen ze ook niet, ja, is klaar. om het zomaar uh, te zeggen. Maar nou ja, zowel uh, de Rijksoverheid, ook al geven ze dan geen financiële bijdrage, maar die heeft wel gezegd van nou, wij gaan dit evenement steunen. Dus dat is al hartstikke mooi. En, en nou ja, in Zantwoord uh, steunt het helemaal in. Uh, we hebben de daad nu ook echt bij het woord uh, gevoegd. Is het ook zo dat uh, nu er dan zeg maar, vanuit de gemeente gezegd wordt van nou, we, we willen dat gaan faciliteren, dat er dan andere partijen die in afwachting waren van wie, wie, gaat het, hè? Wie, wie gaat het doen... of wie gaat het echt serieus doen, dat zij dan ook inspringen. Want ik zou me kunnen voorstellen ja. dat er meerdere partijen zijn... die best wel zouden willen investeren... maar die gewoon even op de achtergrond gewacht hebben van wie, ja. waar en exact. hoe. Exact, en dat is ook echt iets eh, dat, waar ik me echt eh, ook maximaal voor wil gaan inzetten... de komende tijd, om ook juist die andere eh, partijen... die ook willen investeren in Zandvoort eh, aan ons te binden... En dat, uh, ja, want het is ook zo, Zandvoort profiteert er zeker van. Hè? Ook als we kijken naar dat onderzoek. Maar het is niet alleen Zandvoort, want het is ook onze regio. Sterker nog, het is heel Nederland. En dan denk ja. ik, nou, dan... Uh zou het toch ook ja, mooi zijn. Ja, want vanuit als Amsterdam bijvoorbeeld. Als, als mensen zich daar natuurlijk uh, uh, ophouden. al met vakantie of met wat dan ook. en ze zouden dan met de trein hier naartoe komen. inderdaad een gecombineerde ticket uh, maken: uh, entree plus uh, trein. Ja, ho hoe mooi is dat? Ja, ja zeker. En het is uh, ja, ik, uh, ik vind ook Zandvoort en het circuit. ja, die, dat hoort gewoon bij elkaar. Ja. En het zou. Heel mooi zijn als we volgend jaar kunnen zeggen. Dat, dat was nou, ook ooit al. Zandvoort he? en de Formule 1 horen ook bij elkaar. En ja. dat we dat uh, eigenlijk weer terugkrijgen. Ja, want er is uh, een gezegde... Zandvoort zonder circuit is als een auto zonder bougie. Hè? <laughs> die had ik nog niet gehoord, maar ik vind hem wel heel mooi. Daar nou, was vroeger een liedje over. Ja, ja. <laughs> misschien kunnen die nog wel draaien. Dan, ja, ja dat, uh, dat gaan we zeker weer een keer doen. Ja. Um, 4 miljoen, staat klaar. En de partijen die uh, ideeën hebben, die kunnen dan bij de gemeente aankloppen van nou, ik heb een leuk pop-up idee. Ja. Zeker. En ik moet eerlijk zeggen dat eigenlijk naar aanleiding van het nieuws eh, van donderdag krijgen we al heel veel mails en reacties van mensen binnen. En ook wel van eh, bepaalde ja, partijen die, die al ideeën hebben. Dus dat is echt eh, hartstikke leuk. Dus je merkt dat effect eigenlijk nu al. En dinsdag eh, dan hebben we een commissievergadering en is er een raadsvergadering. Dus dan eh, gaat de raad eh, besluiten over dit voorstel. En uh, nou ja, hopelijk volgt uh, kort daarna ook, uh, ook groen licht vanuit de FOM. Want die bepaalt uiteindelijk de kalender uh, voor de Grand Prix van Nederland in Zandvoort. Maar 4 miljoen is niet het bedrag wat je nodig hebt om dit op te starten. Hè? Het is meer. Wat je nodig hebt. Ja, maar dat is het, een ander potje, denk ik. Het is uh, die, dat bedrag dat is, dat is opgebouwd voor een deel uit uh, verkeer en mobiliteit. Voor een deel willen we dat in die side events uh, stoppen. En voor een deel is het ook um, een budget voor extra ambtelijke uren. Voor um, ja, een onvoorziene post, want ja, het is al heel lang geleden dat de Formule 1 uh, voor het laatst gereden is. Dus we hebben ook een, een, een onvoorziene kosten en facilitaire zaken. Hè? Misschien moeten er wel veel meer extra toiletten geplaatst worden, ik noem maar wat. Dus dat we dat ook uh, zouden kunnen financieren. Ja, want er moeten op het circuit zelf natuurlijk ook... een paar aanpassingen gedaan worden. Hè. Er zijn wat bochten, geloof ik, die, uh, die moeten ja. worden herzien. Om ja. even voorzichtig ja. zijn te zeggen. Ja. Er zijn wat verzoeken. Er zijn wat verzoeken, inderdaad. En dat, en, en dat geld, komt dat dan van het circuit af? Of? Ja, dat is echt van het circuit. En wij gaan ook niet uh, betalen om uh, de fee aan de FOM uh, te betalen. En dat is het bedrag dat het is het wel circuit... belangrijk om te zeggen, hè? want dat ja. is wat mensen denken namelijk. Ja, nee, maar dat is uh, geenszins de bedoeling. Want de, de, het circuit moet een bijdrage betalen aan de Formule 1-management- uh, groep en dat is een bedrag. Daar gaan wij niet in mee betalen En uh, de aanpassingen, uh, eventueel van, van uh, de bocht en dergelijke, ook niet. We willen het echt steken in de verbetering van die bereikbaarheid, dus met een verkeersplan. Uh, ook kijken naar toegangswegen en die side events, dus dat heel en dat de van en vervolgens. Dat moet toch profiteert. al komen. Dus... Nou, ik hoop wel dat dat inderdaad, uh, dat is althans wel mijn bedoeling, om dat echt een meerjarig effect uh, te geven. En wat je ook wel ziet in andere steden, hè, dus. dus uh, Denk aan, aan Londen of Barcelona na de Olympische Spelen. Dat er ook echt een gebiedsontwikkeling op gang is gekomen. En dat er eigenlijk ja, structurele investeringen en structurele verbeteringen eh, ja, hebben plaatsgevonden. Naar aanleiding van zo'n sportevenement. En dat zou natuurlijk hartstikke mooi zijn als dat in Zandvoort ook gebeurt. Ja, duidelijk. Ja... En Assen ziet dat met leden ogen aan wat hier gebeurt. Ja, ik, ik heb nog geen mailtje ontvangen van, van, van, van het uh, circuit Assen. Maar, uh, ja, dat was op uh, de social media was er heel veel commotie over: uh, is het nou Assen, is het nou Zandvoort? Nou, voor mij is het gewoon heel duidelijk dat, het, uh, dat Assen gewoon uh, het niet gaat worden. Maar men denkt van wel nog steeds. En. Um, dit is inderdaad een, een, een hele goede opsteker en een hele goede eh, bijdrage zal maar zeggen, om het allemaal te realiseren. Ik zie er echt naar uit dat de FOM straks een, een wereldkundige announcement maakt van... Ja, in 2020. Het gaat worden. Ja. Namelijk nou, in Zandvoort en ook wanneer het dan plaatsvindt. Ja. Even ja. nog over Assen. Want ik, ik vind dat heel veel mensen een soort kampengevoel heb je. Hè? Van het hmm. kamp Assen en het kamp Zandvoort. Beide circuits hebben natuurlijk heel veel potentieel. Laten we ja. dat vooral ja, ja. niet vergeten. Wat Assen natuurlijk heeft is de infrastructuur die heel mooi aansluit op het circuit. Maar die hebben een heleboel andere dingen niet die wij wel hebben. ja. En, wij hebben de sfeer. Nou ja, en het, is, het is toch denk ik als je, als je ja, hier in Zandvoort woont, zoals wij dat doen, ja, dan gaat je hart toch echt wel sneller knoppen van het circuit van Zandvoort dan ja, dat van Asser. De meeste mensen Omdat wel. het gewoon bij Zandvoort hoort. Ja. En ik vind dat het ook iets is waar we trots op mogen zijn dat we hier zo'n mooi circuit hebben liggen. Zeker. Zeker. In de duinen. Dat zie je nergens. Goed, nou we gaan het zien en we gaan het horen. Uh, succes, want je gaat heel veel werk krijgen. Hè? Dat, dat mogen duidelijk zijn. Ja, en... maar dat uh, vind ik helemaal niet erg. Dus <laughs> maar... uh, sterker nog, ik kijk er naar uit. En ook uh, dinsdagavond is nog uh, een belangrijke avond, want dan, uh, dan gaat uh, de Raad daar ook het gesprek over aan. Dat is uh, om half acht de commissievergadering en om negen uur de raadsvergadering. Dus dat is ook een, een belangrijk moment. En, uh, ik, uh... Is dat openbaar? Ja. Goed. Dus mensen die daar behoefte aan hebben, die kunnen daar uh, gaan uh, kijken. en luisteren ja. naar CFM, maar dat wordt ook ja, <laughs> altijd rechtstreeks uitgezonden, dat klopt. Nou, dankjewel voor je komst, uh, Ellen. Heel graag gedaan. Ik kom altijd graag om uh, de mooie plannen in stand voor uh, nou, toe te ja. lichten. Wij uh, gaan luisteren naar een uh, prachtig muziekje wat uh, Cor heeft uitgezocht. Dat zijn de Tundra's, Ik wil weer naar huis.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 Ja, het is iets anders, hè? Ja, dit waren <laughs> de Whistars met de Brand New Day. En dat was het openingsnummer van de tweede uur. Ja. Omdat we dus geen nieuws en reclame hadden... hadden we ook geen openingsnummer, want nee. we zijn meteen begonnen. Nou ja, Brand New Day, dat geldt voor Ruud Sandberg ook. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Ik vind het leuk om hier te zijn. Ja. ja. Zeven... Dat vond je het verleden ook altijd. Dagkoor. hoor. <laughs> Weer back in town. Ja. Oké. Okay. Ja, is er een leven aan de politiek, Ruud? Uh, hoe zie ik eruit... Je ziet er uh, wat relaxter uit. uit dan toen je in de politiek zat, moet ik zeggen. Ik slaap ook beter. Ja, je, je, je, je ja. hebt weer een beetje glimlach om je gezicht. Ja. <laughs> nou, het is, uh, het, het is, natuurlijk, politiek is heel boeiend. Ik heb het ook over het algemeen met veel plezier gedaan. Maar het dus, vergt veel van je. Dat is ook heel vermoeiend. En het is heel vermoeiend, want het is meestal heel erg laat. En er wordt heel veel gesproken. Want uh, de meeste mensen denken misschien dat het... Uh, alleen uh, tijdens commissievergaderingen is en tijdens de raadsvergadering... maar je moet het ook voorbereiden. En destijds als fractievoorzitter samen met Kees Mettes en uh, Echtposter... moest er heel wat besproken worden. En uh, ja, nou ja, je werkt natuurlijk niet, dus... maar ja, dan werk je wel. Dan werk je wel, ja Dan zeker. werk je wel. Maar jij zit hier om te vertellen over je leven na de politiek. Ja. En dan ben ik benieuwd... Wat is jouw tweede leven? Mijn tweede leven? Ja, de, Wat is dat geworden? Ik moet zeggen dat uh, mijn tweede leven... Althans, uh, we hebben het over de... Uh, werkzaamheden die je normaal... Uh, nou ja, werkzaamheden. Het is van een hobby. hobby. <laughs> het uitoefenen van een hobby. Ik wandelde natuurlijk al heel erg veel in de waterleidingduinen. Dat deed ik vaak met een uh, bloknootje en met uh, een, een pen. Want uh, als je loopt dan uh, schiette je ineens allerlei dingen te binnen. En dat had dan vaak te maken met de politiek. Dus zo combineerde eigenlijk, uh, je eigenlijk je, je het aangename met het, uh, ja, het nuttige, laat het zo zeggen. Nou, dat, uh, dat laatste, dat hoeft dus niet meer. Ik loop dus niet meer met uh, uh, papier en een pen rond. Dat, uh, dat hoeft echt niet meer. Ik heb wel mijn fototoestel bij me. Zeggen, dus ik dat heb het even laten zien wat je dan kan. Uh, want ik maak me wel zorgen over de duinen. Ja. Uh, want uh, ja, er, uh, er is een beleid met betrekking tot uh, uh, het, het, het, het reguleren van het aantal uh, damherten hier uh, in de waterleiding. En niet alleen hier, maar ook in de provinciale water, dus uh, boven ja, ja. de Noordzeker. Daar wordt ook gereguleerd, zoals dat dan uh, heet. En uh, ja, het is, uh, het is helaas nodig. Uh, er zijn uh, fouten gemaakt destijds. Uh, laten we eerlijk wezen. Ik heb toevallig een, een krantartikel van 1974 van de Zandvoortse Courant waarin al stond uh, dat er in de waterleidingduinen 300 herten waren. Dus dat was toen. En uh, ik weet dat een mevrouw die woont in Vogelenzang... een hele bekende mevrouw ook, ook vertelde... ja, maar die herten die zijn gewoon neergezet voor de jacht. En als dan op een gegeven moment de gemeente Amsterdam besluit... om niet meer te jagen in de duinen, krijgen we een probleem. Ja. En dat hebben we nu. En... Uh, ja, ik heb, ik heb die foto's. Ja, het is geen televisie, dus ik kan het niet laten zien. Wat ik wel even, ik ja. mag, mag ik nog even terugkomen op wat je ja. net zei? Uh, die herten zijn er neergezet door de jacht. Maar toen was er, uh, waren deze duinen toch ook al eigendom van Amsterdamse... Ja. Uh, dus wie heeft daar toen dan toestemming ja, voor gegeven? Dat, om... ik, neem aan, ik neem aan de exploitant van het, uh, van het gebeuren. Ja. Er wordt een beetje... Er wordt een beetje omzichtig over gedaan. Er wordt gezegd van uh, ja nee, maar die zijn dat zijn ontsnapte herten uit hertenkampen. Nee, laten we nou gewoon eerlijk zijn. Die herten die zijn gewoon neergezet. Neergezet. Destijds, voor de jacht. Werd, er, destijds werd er ook, uh, hoe heet het, fazanten gekweekt. Hè, die, die, die, uh, voor de jacht. Voor de jacht. En en uh, ja, dat gebeurde gewoon. En als je dan... Nogmaals, en dat zei ik net... Uh, als je dan besluit om niet meer te jagen... krijg je een probleem. Ja. En dat hebben we nu. Datzelfde is overigens in het verleden ook gebeurd met vossen. Want er was een uh, vossenvorm. In de duinen. En daar werden dus vossen gekweekt. Ja. Nou, gekweekt, uh, gebloed, hoe noem je dat? Gefokt. Gefokt. Nee. En dat was alleen om, het, om de vossen uit te zetten. Om ze vervolgens te bejagen. Ja. Nou ja. Nou, toen dat stopte... Ja, ik, ik moet wel zeggen, ik weet niet of je daar naartoe wil, maar op dit moment zijn er beslist niet te veel vossen in de duinen. Er zijn vossen in de duinen, maar uh, het, het, ik loop veel in de duinen, dus ik zou ze moeten zien. En uh, het gebeurt heel vaak dat ik geen ja. vossen zie. Ik, je struikelt er niet over. Nee, dat komt dat Wat ik wel ja, vervelend vind. Wat ik wel vervelend vind, is dat ik mensen zie met een fototoestel en met uh, een voer om die beesten te lokken. En uh, ja, dat zullen ze uh, doen voor een leuke foto. Van maar heel dom. Uh, het is dom, want uh, ja, zo'n vos die denkt, uh, makkelijk om aan eten te komen, dus hij vergeet te jagen en hij gaat dood. Ja. Ja. Dat, uh, dat is zo. Nou dan zie ik u regelmatig vossen door het uh, centrum lopen. Met name ah, s'nachts. Ja, ja. ja s'nachts. Twee dagen geleden. Oh, oké. Ja. Ja, ik ben nee, slechts dat, meestal niet zo En die schooien dan een pad. beetje bij de vuilnisbak. En die uh, ja. vreten de boel legen van de uh, Nee, maar de het is natuurlijk heel, heel simpel voor een vos. Om uit de duinen uh, hier in het dorp te komen. Ja. En weer terug te gaan. Ik doe ze uh, voor een hert, Zelfs met uh, uh, dat hek. ...is het al heel simpel om ja. voor een hert hier te komen. Dus dan zeker voor een vos. Nou, wat doen we aan het hertenprobleem? Sluit af met een hekje. Ja. ja, ja. Um, maar nou, nou zag ik het beleid van uh, de beheerders van de waterleidingduinen... ...dat ze tegen uitheemse soorten waren, qua ja. planten. Klopt. Uh, er worden dan uh, duizenden bomen worden er Vogelkers. gekapt. Vogelkers. Ja. Vogelkers wordt, uh, ja. wordt weggehaald. Niet alleen vogelkers, maar ook andere Ja, komen. maar voornamelijk vogelkers. Maar de herten en de vossen zijn eigenlijk ook uitheems. Ja, nou ja, zoals ik al zei, die herten die, die zijn hier, uh, ja, die zijn er op een gegeven moment. Hè, even los van het feit of ze hier nou neergezet zijn of, uh, of, of uh, ontsnapt zijn. Dat klopt, maar ze zijn er die vogelkers die is er nu ook eenmaal. Maar ja, dat moet dan wel weg. Ja. Dat is dan een beetje in ja. met elkaar. Hè? Van ja. wel beleid voor planten en dieren. Ja. Of het, Mijn, het beleid gebeuren. van, uh, wat ik heb begrepen, het beleid van de waterleiding duinen is, of van de gemeente Amsterdam of van Waternet is, om de duinen uh, zoveel mogelijk weer het karakter terug te geven van wat het in oorsprong was. En dat, ik weet niet of je uh, de laatste tijd nog in de duinen bent geweest, maar je ziet dus uh, grote gedeelten die afgeplacht zijn. Maar wat opmerkelijk is, is dat daar dus, uh, dan lijkt het kaal, en uh, dat is het in feite ook. Maar je ziet dus allerlei plantjes en bloemetjes en, en, en mossen. En, en, uh, ja, dan komt van nu een alles, beetje terug. Er komt iets heel anders terug. En um, ja, het bosachtige karakter uh, um, verdwijnt dus op een groot aantal uh, plekken. En uh, ik denk... ja. Ik vind het wel mooi. Ik vind het gewoon heel erg mooi. Als je zo bijvoorbeeld... De rembaan, die kennen jullie? Ja. De oude rembaan. Als je dat gebied tussen de rembaan en dan naar het zuiden loopt... dat is een redelijk open gebied geworden. Nou, dat ziet er fantastisch uit. Er zitten uh, waterpoelen waar uh, dieren kunnen drinken. Die waren er toen nog niet. Uh, ja, het is een beetje steppenachtig, toenra-achtig duingebied geworden. Wat het in oorsprong eigenlijk ook was. Je liet net wat foto's zien van uh, plekken waar zeg maar, minder herten geweest zijn. Ja. En dat ziet er prachtig uit. Ja. Bloeit in duizenden kleuren en ja. ziet er geweldig uit. Dat is eigenlijk wat we weer moeten hebben. Ja, dus, dus die, die, die, uh, op dit moment is het zo dat alles wat in de duinen op de grond groeit... en bloeit, is giftig. En niet gewoon giftig... nee, zwaar giftig. En uh, ik, ik denk bijvoorbeeld... aan vingerhoetskruid. Dat ken je waarschijnlijk. Ja. Nou, het is op zichzelf een prachtig plant. Maar hij is... Uh, uh, dodelijk. En, en zo zijn er meer. Uh, het Jacobs uh, kruiskruid. Daar moet je gewoon vanaf blijven. Want dan ga je hem dood. Uh, maar alle... Dat weet je, die herten namelijk ook. <laughs> ja. Dus alle planten die wel eetbaar zijn, ja, die zijn er niet meer. En uh, met mijn foto, die, deze foto is trouwens gemaakt uh, langs de Blinkerdweg: uh, het gebied tussen de uh, golfbaan en. Uh, um, hoe, heet het, uh, hoe heet het nou ook weer? Uh... Kruintje-lek? Nee, ja, nee, het gebied wat ernaast ligt: Koningshof. Koningshof. Koningshof. Daar, is het, daar komen dus geen herten in dat gebied. En dan, dan zie je ook gelijk uh, het, Mooi het, eruit ziet. het resultaat. Ja. En dat zou je dus eigenlijk in de waterleiding duidelijk dus ook weer terug moeten vinden. Maar goed, het, het, uh, het duurt nog een paar jaar. En uh, ja. Nee. Het neemt niet weg dat ook nu, ondanks alles, of. Ook mede dankzij de herten het een prachtig gebied is. Want het is natuurlijk wel spectaculair. Als je uh, bijvoorbeeld in oktober uh, de, de, het, het, de bronstijd meemaakt. En uh, ja, het, het is fantastisch. En uh, binnenkort uh, in, in juni dan komen er weer nieuwe kalfjes... En, en nog meer. Ja, ja, nog dat meer wel, ja, dat wel. Maar is, maar is dit een vervanging voor de politiek? Ja. Want je maakt je zorgen over deze omgeving? Nou, hè? Ik, ik ben uh, nu gids, officieel. Ik ben uh, vrijwilliger. En uh, dat is uh, twee keer uh, in de maand. Uh, op een zondag. En dan merk ik toch dat er behoorlijk wat animo voor is. Dus het is een beetje afhankelijk van het weer. Maar als het een beetje droog is... zoals de afgelopen zondag waren we in de duinen... ja dan zit je toch met 15 man. Ja. En uh, het, kan, het kan meer. Maar ja, als het regent... dan, uh, ja, dan zitten we met z'n drie of met z'n vier. Oh ja. dat, dat kan. Maar ik hou mij ook uh, bezig... even los van het lopen, want dat houden we erin gewoon... Voor mezelf, en, en, maar ook voor anderen. Dus, dus als mensen de behoefte aan hebben om met me mee te lopen, dan kan dat. Maar um, ik hou me nu ook bezig met uh, het opschrijven van uh, de geschiedenis van de duinen. En dan niet zozeer uh, de, de over bloemen en planten en, en, uh, en dieren. Maar over het ontstaan van de duinen... en uh, wie de eigenaren waren... en hoe het allemaal gebeurd is... en wat er... Uh, hoe het zover heeft kunnen komen. Hoe het, zo, hoe het zover heeft kunnen komen. Ja. En er uh, is dus eigenlijk een soort handboek... voor, uh, voor gidsen, uh, laat ik maar zeggen. Ah, okay. Daar ben ik mee bezig. Ja. En, uh, nou, je weet, weet uh, wij kennen elkaar van het GOS... van het ja. Noodgebouw Zandvoort... dus dat past eigenlijk ook een beetje in dat uh, verhaal. En, uh, ja... Kortom, jouw leven naar de politiek is, is niet verkeerd. Nee, nee, nee. Ik heb het, uh, ik heb het druk. En uh, ik heb het druk mijn vrouw zegt wel eens... <laughs> mijn vrouw zegt, moet je alweer weg? <laughs> ja. <laughs> nou, ik moet ja. niet weg. Maar ja... We wonen natuurlijk in een prachtige omgeving. Ja. Laten we eerlijk wezen. Ja. En heel veel mensen hebben dat ontdekt. Want wist je dat er ongeveer een miljoen bezoekers per jaar naar de waterleidingduinen gaan? Dat het is wat, Een miljoen? Wat, ja, dat is veel. En eerlijk gezegd zie je dat er niet aan af. Want het gebeurt toch heel vaak als ik in de duinen kom. Dat ik uh, me eigenlijk mezelf alleen maak. Dat is ook wel eens lekker. Ook wel eens prima. Ja, ja. toch? Ja. Hey, en die wandelingen die, uh, die je maakt hè, als gids? Uh, ja, dat is de, de eerste en de derde zondag van de maand. Ja. En uh, dat is uh, om uh, één uur beginnen die wandelingen bij de oase. En dat is. Uh... De oase bij, bij de ingang Foods. Uh, ja, die wandelingen die staan ook vermeld in het uh, boekje van ja, de Amstel's Van Ik raad ook iedereen aan om dat boekje Struinen. Worden. om lid te worden. Het kost niks. Uh, Google even naar uh, struinen. Dan denk ik al dat je een heel eind komt. Ja, ja wij kennen de duimwacht. Gerard de... kan ja, daar ja, natuurlijk op. ook heel veel over vertellen. Ja. Maar Gerard is toch meer van uh, ja, de dieren, de vogels, de planten. En daar... Ja, Daar krijg die ik steeds een, meer over te weten. Hij heeft een bepaalde gave dat hij ja. met beeldspraak voor de radio ja. kan visualiseren. Ja. Dat is ongelooflijk. Ja. Ja. Nou, ja, ja. Ik ben wel eens met hem meegelopen op een excursie. Want dat uh, doen we dan ook nog wel. Uh, dat hebben we trouwens vroeger ook gedaan met de fracties van D66. Om, je... om over de hertenproblematiek te praten. Dus dan was er was Gerrit en, en uh, uh, uh, nog een collega van hem. En uh, dus, dus uh, ja, ik kan daar heel uh, fantastisch uh, over vertellen. Ja, want we hebben natuurlijk wel hertenproblematiek. Maar de regenproblematiek, daar horen we niemand meer over. Want de regen ja, worden zijn helemaal er verdrongen. Niet. die zijn er niet. Nou. Het, het is al uh, maanden, nou, waarschijnlijk al anderhalf jaar geleden... dat ik voor het laatst een ree uh, zie. Ja. Ze zijn er nog wel, ergens in de buurt van de Lange slag. Maar dat is een beetje te ver lopen voor mij. Want je moet er naartoe lopen, maar je moet ook weer teruglopen. Ja, dat is een eind. Ja, dat, is, uh, dat kan een heel eind zijn. Maar, uh, en dan is het nog maar de vraag of je, hem, uh, of je er één of twee uh, ziet. Ja. Maar uh, ze schijnen nog wel te zijn. Maar er is, nogmaals, er is ontzettend veel te zien. Nou, het is in ieder geval goed te horen dat. Uh... Dat je uiteindelijk toch nog goed terecht bent gekomen. Nu. Dankjewel, uh, Cor. Goed terecht gekomen. Dat vind ik ook wel ja. leuk. Nee, maar je moet het leven een beetje aankleden. En uh, als er iets wegvalt... Uh, ...wil niet zeggen dat je dan gelijk... Uh, ja. Nee, maar ik, ik, ik kan bijvoorbeeld... Uh, ...de oude directeur Nijboer... ...van uh, de voormalige Gertenbach -Mav Mavo... Ja, ja. Uh, ...kan ik nog even aanhalen. Die was toen... Directeur van de school en zat bij de voetbal bij Sans-Fort Ja, oké. Okay. En toen ging hij met pensioen. En mm -hmm. die man die viel echt in een gat. Ja. is ja. uiteindelijk is hij gaan schrijven voor de krant. Ja. Maar die, uh, die heeft zich twee jaar lang erover beklaagd: van ja, ik ben nu met pensioen, maar ik weet niet wat ik moet doen. Nee, nou, de, die, die, vraag, dat niet. die vraag die heb ik me nooit hoeveel uh, ja. of die, die is nooit bij me opgekomen. Toen ik gepensioneerd ben, dat is trouwens al een tijdje geleden, 2008 was dat. Um, ja, ben ik examens gaan doen. Uh, althans, uh, ik, ik neem examens af voor het Novencollege. College en dat oh, ja. doe ik nog steeds. En dat vind ik trouwens geen werk, dat is een hobby. Ja. Dat vind ik gewoon leuk om te doen. En dit in de duinen wandelen, dat, ja, dat is sowieso een hobby. En als je er dan nog iets over wil weten en, en uh, ja dan is het uh, leuk om dat allemaal na te zoeken. Ja. En zo vliegt de tijd om. Ik moet je inderdaad ook zeggen dat hoe ouder je bent, tenminste, dat is een ervaring die ik heb, hoe sneller de oh, tijd gaat. Het is niet normaal, elke keer denk ik een keertje, het is maandag. Ja, ja. Dus je wordt wel eens wakker in en dan weet je niet welke dag het is. Nou, nee hoor, dat is het niet. Nee, nee, nee, nee, nee, nee dat, dat nee. gebeurt mij niet. Nee, maar, maar het, het ligt, is inderdaad... Het ligt ook aan, een beetje aan jezelf, hoe je het invult. Ja. ja. Nou, de ene Nou, hoor, de enige te horen. oproep die ik wil doen naar de mensen hier in Zandvoort. Uh, kom, op naar de, de eerste en de derde, de derde naar de zomer. oase. Ik heb en, hem genoteerd. En het wordt een... Uh, ik denk dat ik dat ga doen. We laten jullie een paradijs zien. Heel goed. Ruud, dankjewel voor je, dankjewel Graag gedaan. Voor je komst. Fijne en, dag. Uh, ja, tot de fijn, volgende fijn keer. Fijn weekend. Ja, dankjewel. <laughs> Als ik weg ben voorgoed uit dit land. Als ik woon bij Menton of Benis. Nice. In een bungalow dicht bij het strand. Waar het weer niet zo guur is en vies.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 Spui. En duikt iedereen diep in zijn kracht? Wat voor weer zou het zijn? In... Een moment op het buitenhof zijn, langs de poten te gaan, voor de schouwburg te staan. Het is niet nodig, maar het lijkt me zo fijn. Een kwartiertje is al wat ik vraag, ik verlang naar mijn eigen haak. En dat was Connie Stewart met het nummer Wat voor Weer zou het zijn in Den Haag. En we draaiden dat speciaal voor Gerry. Onze Gerry Rutte, die geen familie is trouwens van uh, de premier. Dat hebben we het nog even nagevraagd. En die komt uit Den Haag. En ik vind het een heel mooi nummer. Het heeft ook weer toepasselijk een link met het onderwerp de politiek. Want in Den Haag is de boel flink opgeschud. En ook bij de provinciale verkiezingen is er een aanslag geweest die. Uh, ja, het allemaal wat veranderd heeft. Nou, Inmiddels is aan tafel aangeschoven Marco Deen van de, van de PVV. Marco, welkom. Dankjewel. Goedemorgen. Wat, ja, goedemorgen. Even, wat was jouw eerste gevoel toen jij de uitslag zag? Nou, uh, verrassend. Wat, verrassend, ja. ja. Jij, jij stond op één bij de provincie. Of bij de... Klopt. Provincie. Ja. ja. Um, jij bent er sowieso uh, verzekerd uh, van een zetel. Van een zetel, inderdaad, ja. Maar had je meer verwacht? Nou, kijk, dat, kijk, we zaten ook natuurlijk niet met ons hoofd in het zand. We wisten ook wel wat er een beetje aan de gang was. En dat er iets verlies geleden zou worden, ook bij de PVV. Dat uh, leek ons wel duidelijk. Maar dit was wel een iets grotere klap voor mij persoonlijk hè, dan dat ik had verwacht. Een halvering is, uh, is pittig. Ja. ja. Als je dan kijkt naar uh, waar uh, heel veel stemmen naartoe zijn gegaan, Forum voor Democratie. Nou, ja. Die zit nog niet in Zandvoort. Ik heb inmiddels wel uh, signalen opgevangen dat dat wel in oprichting uh, zou zijn of is. Um, die vissen een beetje in dezelfde vijver als, uh, als de PVV. Die vissen naar uh, mensen die ontevreden zijn met uh, bepaald beleid. Klopt. Uh, energietransitie, groene energie, wat met name van de linkse partijen komt. Mm -hmm. Je ziet ook dat de VVD landelijk... Uh, die trekt een beetje naar links toe. Yeah. Uh, de PVV doet dat niet. En ook Forum voor Democratie doet dat niet. Klopt. Maar waarom heeft nou Forum voor Democratie... zoveel stemmen gekregen? Uit het niets. Mm -hmm. En de PVV... Eigenlijk minder dan verwacht. Ja, dat, dat is, is daar een oorzaak? Het ja, uh... is natuurlijk altijd lastig, lastig uit te leggen. Zeker voor mij hoor. Ik sta daar natuurlijk ook niet helemaal midden in. Maar uh, wat je wel kan zeggen, het is natuurlijk een nieuw geluid. Het is, het is verfrissend. Uh, PVV bestaat al wat langer. Hè. Misschien dat mensen toch zoiets hebben van. Nou, laten we eens kijken. Uh, Geert Wilders wordt her en der uh, genegeerd. Wie weet, kunnen we het op deze manier een bepaalde richting indraaien? Want je ziet wel dat dit natuurlijk een uiting is van de onvrede in het land. Hè. Ja. En met name, ja, met name die energietransitie was natuurlijk wel het verkiezingsitem voor de provincies. En uh, je ziet wel dat daar dus een, een, een, de tweespalt nog groter is geworden. Want zowel naast het Forum is ook GroenLinks een grote winnaar. He, dus, dus je ziet daar een beetje wat, er, ja, wat je op wel meer vlakken ziet eigenlijk. Richting het 50-50 gebeuren. Dat is wat ik een beetje merk. En of het nou over Trump gaat of over andere zaken uh, in de wereld of in het land. Het, het lijkt een beetje op een uh, 50%... Uh, uit te komen Ja, wat, wat, waar ik me dan zelf een beetje zorgen om maak is dat uh, de verschillende partijen hè, die kun je dan in links en rechts verdelen om het zo maar even te zeggen mm -hmm. die gaan steeds feller tegenover elkaar staan dat zie je dus in Amerika. Er is nog net niet een burgeroorlog aan de gang. Uh -huh. Maar je ziet hier ook dat de kampen zich steeds qua standpunten... meer van elkaar verwijderen en steeds verder tegenover elkaar gaan staan. Dat, dat is wat ik ook een beetje bedoel inderdaad. Dat zie ik ook. Ook Brexit, ook een goed voorbeeld, weet je wel. Het gaat er wat heftiger aan toe. Wat er in Frankrijk gebeurt, waarvan een hoop uit het nieuws blijft. Maar ja. waar enorme heftige zaken aan de hand zijn. Met die gele hesjes, ja echt hoor. Ja, en en, niet alleen Frankrijk, hè, want nee. het is eigenlijk in heel veel landen... Maar daar zie je niets van op het nieuws. Daar zie je niks van op de normale nieuwszenders. Die, die NPO, ja, dat kennen we wel een beetje. Die zenden toch een beetje uit wat ze zelf willen. Maar je, ik vind dat wel best wel beangstigend een beetje. Daar heb je wel een punt. Ja, ja. moeilijk. Want kijk, je moet het toch met z'n allen doen, je moet het samen doen. En dat gaat op deze manier niet lukken. Nee, en het wordt alleen maar erger heb ik het idee. Het is al een, iets wat, wat de laatste tien jaar zo'n beetje aan de gang is. Mm -hmm. Dat de standpunten, die liggen zo ver uit elkaar. Met zwartmakerij en, en nou pas nog uh, die, Freek, uh, die Freek jongen die dan aan ja, boekenbal ja, gaat verstoren ja, en tegenbouwt. Dat is. Bautet wat is. mij betreft voorkomen waanzinnig. Maar goed, kijk, dat, dat is voor mij nou een teken van antidemocratie. Weet je, nou. je mag wel iets anders denken. Maar, Prima. Maar je mag, ja, maar... Of die, die hoogleraar die dan doen, gaat allemaal. twitteren van uh, toen Baudet had, nou, gewoon eens van Volkert, uh, waar ben je? Kijk, dat zijn dan toch dingen die dan. Ja, dat, dat, is dan, dan een, ja, dat is een hoogopgeleid persoon. Hoogopgeleide dat persoon, is geen universitair docent hebben het over. He? Ja. Maar dus dat, dat zie je ook steeds meer gebeuren, ook op dat niveau, met name in het onderwijs. Uh, ik heb heel veel mensen in de campagne gesproken waarvan uh, ouders zeggen: ja, maar mijn kinderen die krijgen gewoon geleerd op school. Alles is best als je maar niet op de PVV of het Forum gaat stemmen. Ja. Want hè, dat is in de fascistische hoek, racistisch. Het is ja werkelijk ongelooflijk ja, wat er af en toe ja. gebeurt. En daarom ben ik wel heel benieuwd nu hoor. Want kijk, uh, de PVV is vaak terzijde geschoven. Hè, van ja, die hebben zich uitgesloten van weet ik het wat allemaal niet. En nu ben ik zo benieuwd wat er gebeurt met dat Forum. Want... Je kan toch de stem van de burger niet negeren. En nee. uh, dat ze dat misschien met Wilders hebben kunnen doen. Maar nu ben ik zo benieuwd hoe dat met uh, een baudet uh, in die zin gaat, gaat gebeuren. Want dat zou toch echt, echt schandalig zijn. Ja, ik krijg dan vaak het idee dat uh, bepaalde partijen hebben de macht in handen. En die willen die... Nooit uit handen geven. Nee. En die gaan overlijken. Nou, dat zie je al gebeuren. <laughs> nee, maar als ik een klein voorbeeld, nu we toch over, een beetje over landelijke en provinciale politiek hebben. Kijk, zo'n zo meneer Jette van D66, die staat ook daar weer zes, zes, zijn teamgenoten te, toe te spreken. alsof hij een of andere hele grote overwinning heeft geboekt. En uh, waar we in ieder geval niet mee samengaan, is het Forum voor Democratie. Ja, hoe haalt hij je hoofd? Ja. Ik, vind het, ik vind het nogal ja. arrogant. Ja, ja. maar dat, dat, dat, dat geeft dan weer die tegenstellingen van de partij. Aan dat ja. de mensen zo tegenover elkaar staan. Juist. En dat gaat tot niks leiden. Het nou ja, komt dat, dan nergens ja, meer. Nee, vaak, vaak wordt dat een ingewikkelde toestand. Ja. ja. En omdat, kijk, dus uh, de situaties uh, zoals in Amerika, dat het congres alles blokkeert uh, van Trump omdat het van Trump afkomstig ja. is. Ja, nou, ja, ik ben benieuwd. Ja. Ja. Hoe, hoe zich dat hier. Uh, ik hoop het niet. Maar ik even, even ja. terug naar de uitslag van de provinciale uh, verkiezingen. Ja. Um, wat gaat er nu precies gebeuren? Jij wordt daar... Fractievoorzitter, ik, wel, ik word daar fractievoorzitter straks. Van Noord-Holland, van, Noord van de PVV Noord-Holland. Uh, wij zitten daar met drie mensen, dus uh, totaal in de, in de provinciale staten. Nou, uh, we hadden de zes, dus dat is een halvering. Dat is, dat is jammer, maar we gaan gewoon ons geluid laten horen met, uh, met drie personen. We zijn er nog. En uh, we worden uit mijn hoofd, de 28ste, allemaal geïnstalleerd. Nou, dan zullen we ook eens kennis kunnen maken met uh, wat nieuwe mensen. Want ik heb begrepen dat er van de 55. Zetels er 40 door nieuwe mensen ingevuld gaan worden. Dat is hartstikke leuk. Ja, en dat vind ik op zich wel mooi. Ik heb ja. al begrepen dat er een paar gedeputeerden in ieder geval niet meer terug zullen komen. Ongeacht natuurlijk het resultaat van de coalitiebesprekingen even daar gelaten. Maar hè, die bijvoorbeeld Elisabeth Post die de commissie mobiliteit en financiën deed al, al een aantal jaren. Uh, die heeft een andere functie uh, aangenomen in het land bij de vervoersbond heb ik begrepen. Nou ja, dus dat soort, uh, dat soort dingen staan ook, staan ook te gebeuren. En voor de rest gaan wij gewoon ons PVV-geluid laten horen... Ja. en kijken wat de, wat de collegebesprekingen gaan doen. Ja. Nou, top. Um, omwille van de tijd, want we hebben hierna nog een onderwerp... Um, ja. gaan, gaan we dit even tot het einde brengen. Nou, hartstikke goed. <laughs> in ieder geval leuk dat je geweest bent. En, en, uh, en nog even, ik wil nog één vraag ja, stellen. Daarvan. Over wat heeft dit voor consequentie hier in het dorp? Want dat vinden mensen natuurlijk ja, interessant. Ja, uh, goede, goede vraag overigens. Ik heb gekeken naar de, uh, het stemgedrag voor Zandvoort specifiek. En, en feitelijk zitten we daar nog steeds rond de 10, nog wat... Pro dus wij blijven daar steady. En dat is wel heel belangrijk wat je zegt. Want uh, het Forum komt erin denderen met 24, nog wat procent in Zandvoort. Ja. Maar wij blijven feitelijk nog op die 10% zitten... die we tijdens de gemeenteraadsverkiezingen hadden. We zijn voor de provinciale verkiezingen wel wat gezakt. Maar ik zit nog steeds, zitten wij hier in Zandvoort... op hetzelfde level als uh, wat we hadden bij de gemeenteraadsverkiezingen. Okay. Dus dat vind ik hartstikke positief. En dat maakt eigenlijk het geluid op rechts alleen maar sterker. En het laat ook horen waar de Zandvoort er naartoe wil. Dat is belangrijk. Het is voor ons heel, heel, uh, ja, heel nou, belangrijk om wordt, te wordt weten. Wordt vervolgd. Ja, Dank je wel. Dank je wel voor je komst. Ja, graag gedaan. Um, we gaan geen muziek draaien. Nee, we gaan gelijk Want we weer, gaan meteen we gaan door naar, naar het volgende onderwerp. Anders hebben we om, uh, geen tijd meer. <laughs> Hans die staat nog even de zaak in zijn koffie te doen die voor het aantafel. Ja, de koffie te vullen, precies. Uh, we kunnen in ieder geval wel even aankondigen dat uh, na dit programma uh, <lacht> komt er een oude uitzending. Oude uitzending van CVM Oud Zandvoort uit 2013. En daarin gaat Ed Franse nog even terugblikken op het Zandvoortse verenigingsleven in de vorige eeuw, als de schuif in de studio tenminste opengaan. Tenminste open gaan. Want de non-stop staat niet open. <lacht> <lacht> Oké, okay. Hans. Goedemorgen. Ja. Goeie, wij, ik heb toen straks even, ik ja. weet niet of dat je het gehoord hebt... Uh, ik had een bericht ja, gekregen gehoord, ja, ja, van uh, Yvonne Keller. Ja, dat dacht ik al. Ja, en uh, ja, ja, ja. die uh, riep van, nou, er, ja. is, er is een uitdaging daar ja. op dat ja, nieuwe... Absoluut. Ja, absoluut. Nee, dat is waar. Ik heb ja. er van de week ook En Maar niet een kleintje, hè? Nou ja, op zich, weet je, er is, er is één troppetje met ik denk, uh, wat zal het zijn? Uh? Ja, voordat we verder gaan, ja. uh, aan tafel is dus aangegeven over Hans? Wat was het? Botman, Botman, Hans Botman ja, van ja, het, ja. Het, het, Sorry, pakhuis. het pakhuis. Ja. Want de luisteraar is al dik waar Nee, gaat ja, dit ja, ook ja, ja. Ja, ja, Hans van het uh, pakhuis. En het gaat over uh, nieuwe locatie. de nieuwe locatie. Waar ja. is die nieuwe locatie? Het nu? pakhuis aan zee. Nou ja, goed, het, de naam zegt het wel, het is aan zee. Je ja, hebt de Seinposweg, dat is tussen het KRM-gebouw en het casino. Dat is ja. de postweg. En dan zit het eigenlijk in de hoek of in de bocht naar de boulevard. Ah, onder dat dus st ja, standhotel? Je hebt natuurlijk het standhotel. Ja. Dan even doorlopen, en dan heb je de bocht. En daar zit ja. een oude locatie waar, waar vroeger feesten en partijen en ja. kunstenaars waren. je had ooit gezeten. even gedacht dat daar de sportschool in zou komen? Ja, dat is ook een plan geweest. Ja. Klopt Ik wist niet eens dat daar zo'n grote ruimte was. Ja, had. dat is een hm. grote ruimte hoor, vergis ja. je. Dat is een behoorlijk grote ruimte zelfs. Ja. Oké, okay, maar dat heeft een trap? Ja, als je, dus uh, uh, wij zijn bereikbaar via een trap. En dat is natuurlijk niet erg handig inderdaad voor mensen die niet goed te been zijn. Of mensen met rollator. Rollato, ja, rollato of, kinderwagens. Ja, ja, ja, dat is heel duidelijk. Ja. Um, en die trap, nou die is ik denk een meter of uh, 2,5, 3, uh, 2,5 breed. En ik denk 8, 9 treden. En die gaat niet heel steil omhoog. Maar daar zou eventueel iets gemaakt kunnen worden dat mensen in ieder geval die trap op kunnen. Ja. Ja. Ja. Dus jij wilde eigenlijk nu een oproep doen? Nou ja, als er mensen zijn die, die zeggen van uh, ik ga even kijken en ik heb een goede oplossing daarvoor, uh, heel graag. Ik ben, graag. Ja, je zou zeggen okay. van uh, leg er een deur neer of, een, of een, uh, ja, zo makkelijk, het moet toch vastzitten en, zo en ja. dat soort dingen. Omwille van de tijd gaan we het heel kort houden, ja, maar uh, hoe kunnen ze jou bereiken? Uh, nou ja goed, uh, er wordt geavorteerd in de grond. Uh, er is een telefoonnummer uh, uh, beschikbaar waar uh, mensen kunnen bellen om eventueel spullen op te halen. Het is uh, 06-53-693. Ja. 409. En uh, dan kunnen ze even wel bellen. en dan kunnen we kijken. wat we eventueel. Want de, de ruimte is natuurlijk minder groot dan waar we zaten. He? de Noorderduinweg. de oude, of de oude Coredex ja. uh, Dus we moeten wat selectiever zijn. in onze spullen, zeg maar. Ja. In ieder geval bedankt voor je komst. Ja, Het is heel cool. per wanneer per gaan jullie daarin? Uh, nou, we zijn al open. Vorige week donderdag, ja, toen met die storm. Okay. Ja. En, uh, en nog één dingetje, we zijn bezig nog met een locatie in Noord bij de uh, remise van de gemeente. Ja. Om daar eventueel wat te beginnen. Dus dat, dat loopt allemaal nog. Daar hebben we gesprekken over. Gemeenten wil ik daarin mee. Spanenlanden wil ik daarin mee. En uh, ja, dat loopt, maar dat, dat heeft zijn tijd nodig met vergunningen en alles. We moeten een loods uh, neerzetten, dus dat is ook lastig. Dus dat uh, heeft zijn tijd nodig. En, maar we hopen daar uh, later in het jaar uh, wat meer over te weten. Ja. We hebben nog drie minuten. Sorry. Oh, dat dat, uh, ja, prima. Nee, nee, nee. nee. nee, nee. Ik, even een vraagje. Is er een Facebookpagina? Van ja, er is een, het, een, er is een Facebookpagina. Hoe heet Kring, die? Kringloop in het Pakhuis. Kringloop Precies. Het pakhuis. Dus daar kunnen ja. mensen waarschijnlijk dat telefoonnummer ook vinden. Ja, dat kunnen ze ook Waar vinden. ze naartoe kunnen ja. bellen. Dus dat zijn... Ja, de in de zijn krant staat er ook. Precies. En ze uh, kunnen altijd, uh, altijd bellen. En uh, okay. ze zijn van harte welkom. En nogmaals, mensen, denk mee over de ingang. Wat is er voor oplossing voor rolstoelen, ja, ja. kinderwagens en ja. uh, rollators? En wat iets meer zei. Goed. Irene, we moeten echt afsluiten. Ja, je moet afsluiten. Goed. Uh, de Dag. techniek werd vandaag gedaan door DJ. En ik had dus de muziek samengesteld. Uh, de redactie werd gedaan door Gert van Kuiken. En de eindredactie was in handen van Gerrie Rutte. De koffie werd vandaag verzorgd door Rick van Rick, het was alweer top. <laughs> en de presentatie werd gedaan door Irene de Jager. En, en Cor Draaier. En in Dankjewel. het eerste uur was dat Gerry Rutte... die dus heeft afgehaakt vanwege zware hoofdpijnen. We willen graag Hotel Hoogland bedanken voor de gastvrijheid... en de koffiethee in het water. En ik zou zeggen prettig weekend en tot de volgende week. Tot volgende week, dag.